Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Het Syrische leger heeft vorig jaar een dorp aangevallen met gifgas. VN-onderzoekers denken dat het chloorgas was. Ze hebben de Veiligheidsraad over de aanval ingelicht. In augustus had het onderzoeksteam ook al twee gifgasaanvallen vastgesteld. Syrië heeft het verdrag tegen chemische wapens getekend. maar het lijkt zich daar niet aan te houden. President Assad ontkent dat zijn leger chloorgas inzet. Staatssecretaris Van Dam investeert 23 miljoen euro in de melkveesector. Met dat geld kunnen melkveehouders hun veestapel inkrimpen, zei hij in Nieuwsuur. Na de afschaffing van het melkquotum vorig jaar kochten veel boeren er koeien bij, waardoor te veel mest wordt geproduceerd. De boeren mogen tot eind volgend jaar de mest uitrijden op hun land. Sommige boeren vrezen dat hun familiebedrijf kapot gaat als ze daarna koeien moeten verkopen. Een prominent lid van de Zweedse Academie die de Nobelprijs voor de literatuur toekent... heeft kritiek op Bob Dylan. De 75-jarige zanger en dichter kreeg de prijs vorige week toegekend... maar heeft nog niets van zich laten horen. Gisteren verwijderde Dylan de vermelding van de Nobelprijs van zijn website. Academie Leed Westberg noemt hem onbeleefd en arrogant. Staatssecretaris Dijksma wil taxirondslaars op Schiphol harder aanpakken. Ze vallen reizigers lastig en zijn vaak agressief... De rondslaars mogen niet op de officiële standplaats staan. Ze stappen daarom zelf op reizigers af. Soms laten ze hun klanten een paar honderd euro betalen voor een ritje naar Amsterdam. In Cameroen zijn 53 mensen omgekomen toen hun trein ontspoorde. De oorzaak is nog niet bekend. In de trein zaten 1300 mensen. Dat zijn er twee keer zoveel als normaal.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 Just lay down. he <laughs> So. Let's go!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 Okay. Just while I left you, I was insane Stay And play that Blink-182 song That will beat to death in Tucson, okay Ja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 Als een te Si te yo también me voy, si me das, yo también te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 En ik dacht, oh, oh, who, was er waar je denkt zo. Waarbij je niks zo goed, goed bij elkaar, en ik weet niet wat ik doe, doe. Hoe zijn we hier beland?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 Them that created.